spoedige start. Dit is Jeroen gemaakt met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Turkije zijn zeven mensen omgekomen... bij confrontaties tussen demonstranten en troepen. Sinds in juli een einde kwam aan het staakt het vuren... tussen de Koerdische PKK en de Turkse overheid... is het geweld in het zuidoosten van het land weer toegenomen. In dit deel van het land wonen overwegende Koerden. Vijf doden vielen in de provincie Mardin, dicht bij de grens met Syrië. Twee anderen kwamen om het leven in de stad Diyarbakir, die iets noordelijker ligt. Bill Cosby heeft zeven vrouwen aangeklaagd die hem van seksueel misbruik beschuldigen. De Amerikaanse komiek zegt dat hij hen nooit heeft gedrogeerd of misbruikt. Volgens Cosby zijn de vrouwen op zijn geld uit. Het afgelopen jaar werd Cosby door meer dan vijftig vrouwen beschuldigd van misbruik. Hij zou zich aan hen hebben vergrepen nadat hij hen slaapmiddelen had, met slaapmiddelen had bedwelmd. De zeven die Cosby nu aanklaagt hadden gezamenlijk een aanklacht ingediend... en deden hun verhaal daarnaast bij verschillende Amerikaanse media. Volgens Cosby hebben ze zijn goede naam bezoedeld door hem publiekelijk te beschuldigen. Een moeder en dochter uit Almelo moeten jaren de cel in voor het plannen van een ontvoering, meldt RTV Oost. De moeder zou uit wraak gehandeld hebben. Ze vond dat haar ex-familie haar en haar kinderen slecht behandelde na de scheiding. Daarom wilde ze haar ex-schoonvader en de ex-zwager ontvoeren. De ontvoering werd nauwkeurig voorbereid. De vrouwen verzamelden namen, auto's, kentekens en gegevens over kinderen van hun slachtoffers. De moeder en haar dochter wilden de grijzing niet zelf uitvoeren... maar hadden contact met een man van wie ze hoopte dat hij de plannen zou uitvoeren. Ze zijn veroordeeld tot zelfstraffen van 2,5 en 3,5 jaar. Adelheid Roosen heeft de Lode Leeuw gewonnen... als meest irritante BN'er in een reclamespot op tv. Ze kreeg 46% van de stemmen voor haar rol... in een spot voor Yard en Uitvaartverzorging. De Lode Leeuw voor Meest Irritante Commercial... ging naar Ontdek wat Toei met je doet van reisorganisatie Tui Nederland. Het weer vanavond de dag bewolkt en lokaal wat regen. Morgen veel bewolking in het noorden af en toe nog wat zon. S'avonds vanuit het zuidwesten regen. Bij 6 tot 9 graden. Dit was het NOS. Show. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Warmte. Kerst. ZFN. Dit is kerst. Met ZFN. Met men nu. Het laatste uur.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 trumpet in Zion. For the day of the Lord is come. The word trumpet in Zion.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 risen upon you.